president Bakbo, die weigert op te stappen. Ivorcus is de grootste producent van cacao ter wereld... en een exportverbod zou de geldstroom naar Bakbo moeten afsnijden. In Amerika is de vrouw opgepakt... die 23 jaar geleden vermoedelijk een baby heeft ontvoerd uit een ziekenhuis. De inmiddels 23-jarige Carleen White vond kort geleden zelf haar biologische moeder terug... Ze had al een tijd het gevoel dat ze niet bij het gezin hoorde waar ze was opgevoed. Bij een bureau dat onderzoek doet naar vermiste kinderen zag ze een foto van een baby die erg leek op haar als baby. Een DNA-test leverde zekerheid op over haar afkomst. Het weer bewolkt en af en toe valt er wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of drie. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan zo'n zeven graden.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 En dat kan dus heel praktisch zijn in het leven van alle dag. Uh, sterker nog, dat, dat is het leven van alle dag. Ja, ik uh, las laatst bijvoorbeeld dat, bijvoorbeeld de EO heeft nu een, een nieuwe slogan. Leef je geloof. Ja. Kan je daar iets mee? Um, voor mij is dat de kern van wat ik, dus, dus als het waar is wat ik geloof, dan moet dat zichtbaar zijn in, uh -huh. in hoe ik iedere dag leef, hoe ik met andere mensen omga. Um, dus in je gedrag eigenlijk komt dat naar buiten. Ook, ja, absoluut, hmm. ja.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 We gaan een heleboel mensen een bedankje geven voor alle inzet van het afgelopen, afgelopen jaar. Mensen die zich in, in de stad hebben ingezet. Dus zo hebben we allerlei manieren bedacht om uh, dat, uh, de, dat vorm te geven. En we hopen gewoon dat mensen daar iets van oppikken in, uh, in, in, op die dag dat we dat doen. Ja. En, nou, op die manier. En, en wij leren daar als als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 Uh, als, we ons, als we oververmoeid zijn dat hij ons rust wil geven en dat is volgens mij vooral dat hij ons wil leren op een andere manier te leven met meer rust en met, met andere prioriteiten dus. ja, ja mensen proberen natuurlijk op allerlei manieren rust te vinden ja. en, en hoe zie je dat dan in het geloof hoe put jij dan je rust bij God hoe doe je dat praktisch ja praktisch uh, in eerste instantie denk ik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 uh, ...iets hebben met de kerk. En, uh, de, dat vind ik uitermate jammer. Omdat ik, uh, maar ik snap het vaak wel... ...omdat we als, uh, in de afgelopen jaren... ...heel vaak een, een karikatuur hebben gemaakt... ...van wat Jezus ons heeft willen leren. en Dat we soms zo in de gewoontes... ...en de gebruiken en de tradities... ...en regeltjes zijn gedoken... ...en dat ze ergens iets onderweg zijn kwijtgeraakt... ...met alle goede bedoelingen... ...want het was vaak vanuit allerlei goede bedoelingen dat we dat deden. Maar wat zijn we dan kwijtgeraakt? Wat bedoel je dan? Waar het in essentie om gaat... ...en dat het niet zozeer gaat om leven... ...maar dat het gaat om, om de liefde van God... ...en dat het niet zozeer... ...als een heel... ...een heel... ...woord wat... wat niemand meer wil horen is... is de, ...de zonde en dat soort dingen... ...is echt zo'n kerkelijk woord... En als we het daar dan over hebben, dan gaat het over allemaal dingen die niet mag, mogen en allerlei dingen die moeten. En uiteindelijk, als, als je goed luistert naar wat God erover zegt, dan gaat het over het doel van je leven vinden. En, ja. en echt, echt het doel, de bestemming van je leven, vinden en, en daarnaar leven. En uh, gaat het helemaal niet om allerlei gedrag en gedoe. Ja. En daar hebben we elkaar helemaal gek mee gemaakt. En dat mensen daarop afgehaakt zijn, dat snap ik wel. Ja. En ik denk dat, wat ik hoop is... Door, ...door juist nu dat veel meer ons leven met elkaar te delen... ...dat mensen gaan ontdekken dat je leven veel meer waarde krijgt als je ja. met God leeft. Dus het, je kan het echt zien ook als in een relatie met God staan. Dus kan ik het zo... Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, ja weet je... Dat, ...een relatie tussen, tussen mensen, vrienden, man, vrouw, kinderen, ouders... Is een ander soort relatie dan met God, want uh, jij en ik kunnen elkaar nu zien en dan kunnen we een relatie met elkaar hebben. En met God is dat, dus de, ik vind een relatie tussen een mens en God dat, ja, uh, absoluut, maar die heeft een andere dimensie dan tussen twee mensen onderling. Uh, maar God is absoluut realiteit. Ja, en, je kan hem wel leren kennen. En absoluut, hoe leer je hem kennen ja. door de Bijbel te lezen, te bidden, hoe doe je dat? Uh, ja, ik, ik, uh, de, op allerlei manieren. Ja. Ik, ik ontmoet God vaak in andere mensen, in gesprekken ja. met mensen. Ja. Uh, als, ik, uh, als, als ik in momenten van rust, uh, ik hou van mooie muziek. En dat zijn de momenten dat ik, uh, dat ik nadenk over, over mijn leven en over de plek van God. Ja. en die daar, Wat God daarin wil betekenen voor mij. En, en hoe ik verder de, de komende dag, de komende week, de komende jaar ja. ga invullen. Um, dus dat is het vaak voor mij. Ja. En, en absoluut, ja, het is gewoon heel goed om te luisteren naar de Bijbel... en hoe je dat vandaag de dag toepast. Daar mm. is een hoop over te leren. En er staan, het lastige met de Bijbel is dat het soms van die... zeker in de manier waarop wij hem kennen... Um, dat het een beetje ouderwetse taal is. Maar als je daar doorheen leest, dan staan ontzettend gaaf dingen... Mm. waar je echt vandaag de dag nog steeds van alles mee kan. Gewoon hele praktische principes over hoe je je business moet drijven, hoe je als gezin met elkaar om kan gaan, ja. hoe, je, uh, uh, hoe je je huwelijk uh, leuk en, en, en uh, enthousiast kunt houden, uh, hoe, je met, uh, hoe je je kinderen kunt opvoeden, al dat soort dingen. Hoe praktisch is de Bijbel eigenlijk daarin. Hè? Ja. Is daarin misschien een Bijbelstudie met een groep uh, belangrijk, zoals bijvoorbeeld een Alpha-cursus? Hebben mensen daar iets aan, denk je? Ja, absoluut. Uh, ik,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 Hey, wat heeft God, wie is God eigenlijk en, en wat heeft de Bijbel mij in mijn leven te zeggen. En, en gewoon een, een, een gaaf verzoektocht. Ja, wat, wat is de Alpha Cursus precies? Een, iets van zeven weken kom je bij elkaar met een groep? Ja, Alpha Cursus is een, uh, een, een programma waar je met een groep mensen samen een, een aantal weken optrekt. Uh, samen eet, uh, plezier hebt. Uh, maar ook uh, tijd neemt om na te denken over de, de basis van het christelijk geloof. En uh, daar met elkaar over in gesprek gaat. Ja, ja dat is goed uh, om te weten. Dat is ook weer een tip om te doen. Ik hoorde ook dat ze hervormde kerk bijvoorbeeld ook uh, onder leiding van dominee Nicolai een uh, Bijbelstudie is gestart. Dat vond ik ook leuk om te Graag. horen. Ja. Dus zo, zo horen we toch ook ik vaak weer nieuwe hebt. initiatieven. Ja, dat is leuk om te weten. Ja, hoe, hoe zie jij de toekomst van de kerk, uh, Hans? Is er nog hoop voor de kerk, denk je? Is er nog hoop voor de kerk? Um, soms, soms als je kijkt naar, naar nu... naar de gebouwen, die, uh, de diensten... waar steeds minder mensen komen... en uh, als je gewoon kijkt naar de cijfertjes... van uh, de wetenschappelijke raad... voor het regeringsbeleid en zo, dat soort clubs... dan zou je er bijna hopeloos van worden. Um, ge gelukkig is het zo... dat, um, dat voor, voor mij de hoop niet zit... in aantallen mensen en zo. Voor mij zit de hoop in wat ik echt geloof. En, en de hoop is voor mij dat ik eh, geloof dat Jezus Christus echt eh, hier op aarde heeft rondgelopen... en eh, niet alleen echt gestorven is, maar ook echt nog steeds leeft. Dat is voor onze hersens wat onbegrijpelijk, maar dat, gelo dat geloof ik wel. En eh, door de kerkgeschiedenis heen zie je in, in allerlei landen en continenten... dat iedere keer weer er groepen mensen opstaan die daar zo door gegrepen worden... Ja dat dat hun leven op de kop zet en op een bepaald moment ook de mensen om hen heen. En, uh, dus ik geloof dat zolang er maar, uh, er zullen altijd hier in Nederland ook mensen blijven die, die echt zo geraakt zijn door de waarheid daarvan, uh, dat dat hun leven raakt en dat ze daar enthousiast van zijn en dat delen met andere mensen. En Soms kunnen we zo in beslag genomen worden door het leven dat dat een beetje kwijtraken. Um, en, en dat is een deel van mijn werk, om tegen de kerken te zeggen van jongens, bl -blijf, ga nou niet kijken naar de demografie en dat soort dingen. Natuurlijk, je moet verstandige beslissingen nemen en soms moeilijke beslissingen. Maar kijk vooral ook naar wat geloven we. We geloven in Jezus. En, en, uh, zolang hij uh, hier op aarde werkt en, uh, en bezig is, uh, is er hoop voor de kerk. Ja. En, uh, want daar gaat het om. Nou, dat is een positieve afsluiting van het gesprek. Hartelijk dank voor je komst. Misschien, wil ja, je nog, uh, misschien kan je nog even het e-mailadres noemen, waar we nog weer na kunnen lezen welke projecten jullie zo doen. Ja, het beste is dat op onze website www.gelovenindestad.nl um, En uh, dan komt het helemaal goed. Nou, dankjewel Hans en uh, tot ziens maar weer. Ja, oké, okay, dankjewel voor de gelegenheid om hier te zijn.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 er gibt Versöhnung selbst für Feinde en echten Frieden nach dem Streit, Vergebung für die Schlimmsten. und leiden ewiges Leben lacht ihn so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 het adres van de website is www.gebedzandvoort.nl www.gebedzandvoort.nl Wens ik nog een fijne avond toe en veel luisterplezier naar de muziek. Tot volgende week. Uw Lord over over all the earth. You are Lord over all You over the Lord our God is. You are Lord over all the earth. You Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.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 Uit de documenten blijkt ook dat de Palestijnse leiders in 2008 wisten dat Israël de Gazastrook ging aanvallen. Om een eind te maken aan de voortdurende aanvallen van Palestijnen met raketten. De winnaar van de verkiezingen in Ivoorkust, Watara, heeft een exportverbod afgekondigd voor cacao. Daarmee wil hij de druk opvoeren op de zittende president Bakbo, die weigert op te stappen. Ivoorkust is de grootste producent van cacao ter wereld. En een exportverbod zou de geldstroom na...